21 tot 25 graden. Tot zover het Radionieus. Een bijzonder fijne vrijdagavond gewenst. Hier zijn we weer. Die van Weekend Radio. Ederik Boes en Mark van de Hoek. Een programma vol met zoekoe, zoek, soca en salsa. Hier bij Cadence van. Langstraat FM. <laughs> Attention, mesdames, et messieurs, je hebt het allemaal nog even gezien. Je hebt het allemaal gezien. Je hebt het allemaal gezien. Je hebt het allemaal Monsieur Yenye, the -ye pianist, pianiste, going to give you a maman du Good, go, go. là. Eh ben musique musique Et attention, nous qu'aille vous démarrer sans voulez dans autre il est vraiment, vraiment, vraiment rêvé. Attention, tchikita, tchikita Music Africa, let's move in my band to Europe. Dance. Music Africa, let's move in my band to America. Dance. Music Africa, let's move in my band to Asia. Music my No hay fe. Hallo, hebben FM -nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. In het centrum van de Somalische hoofdstad Mogadishu is een hotel aangevallen door leden van de islamitische militie Al-Shabaab. Vlakbij het Hayat-hotel klonken vier explosies en daarbij zijn volgens de politie zeker zes doden gevallen. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat oplopen. De jihadisten hebben zich in het hotel verschanst en zijn nu verwikkeld in een vuurgevecht met de Somalische veiligheidsdiensten. De politie heeft twee mensen gearresteerd tijdens de eerste etappe van de Ronde van Spanje in Utrecht. Ze probeerden vlak bij de startplaats een blokkade op te werpen... en droegen een shirt met de tekst INEOS is Climate Criminals. Chemiebedrijf INEOS is de sponsor van een van de deelnemende ploegen in de Vuelta. De ploegentijdrit van 23 kilometer werd overigens gewonnen door Robert Geesink... namens de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg. Morgen is de etappe van Den Bosch naar Utrecht. Waarschijnlijk gaat maandag het humanitair servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel weer open... Dat servicepunt vlakbij het aanmeldcentrum voor asielzoekers was de hele week gesloten na de vechtpartij op het terrein van afgelopen zondag. Inmiddels is er meer beveiliging geregeld en is de trailer waar het hulpcentrum in zit verplaatst en beter toegankelijk. Het voorterrein van het aanmeldcentrum is vandaag door de gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied met camera toezicht en preventief fouilleren. En nog deze maand praten vertegenwoordigers van Turkije, Zweden en Finland over het NAVO-lidmaatschap van de twee Scandinavische landen. Het overleg wordt in Finland gehouden. Vlak voor de NAVO-top in juni ondertekenden de drie landen een memorandum... waarin Turkije onder voorwaarden akkoord ging met toetreding door Zweden en Finland. Turkije probeerde lang om hun NAVO-lidmaatschap tegen te houden... omdat de landen steun zouden geven aan in Turkije verboden terroristen. Het weer vanuit het westen buien met vooral in het zuiden en oosten veel water. Komende nacht wordt het 10 tot 15 graden met kans op mist... bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen zijn de zonnige perioden bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radio Nieuws. Info en hits, Oye, dat is Spaans. <laughs> Ik ben er morgen weer met tussen en, nice. en 7. Te veo en calle, se y, se y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan de con disimulo. Es contigo y esa mujer Yeah, I Ja,